Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In tien jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Ja, daar zijn we. We zijn verbonden met Lunchroom. Lucy is er ook weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan zijn we weer gezellig. En uh, we hebben weer uh, een paar uh, leuke items... We zijn uh, vanmiddag dan voor de eerste keer zonder onze vertrouwde Jelmer Koper. We gaan hem heel erg missen. Dus het zal van hier en daar voor ons ook nog wel een beetje improviseren zijn. En uh, af en toe zullen we ook nog wel Apeldoorn moeten bellen. Maar we gaan het helemaal uh, goed proberen te doen. En uh, wie uh, is onze artiest van de dag? Dat is onze... Marco Borsato. We vinden gewoon dat hij nou wel weer eens een keertje... uit de kluisenaarsrol mag komen. En uh, weer eens een beetje mag gaan optreden. Het is zo'n goede artiest en hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt. We missen dat heel erg. Dus hier is uh, uh, een mooi nummer van uh, Marco Borsato... met Armin van Buren en Davina Michel. Hoe het danst.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 To stop. Dat was Marco, Marco Bosato. Br met Armin van Buren en Davina Michel. En uh, ja, ik, was, ik kwam tot de schokkende ontdekking... <lacht> dat Marja Davina Michel helemaal niet kent. Maar gelukkig, Armin van Buren kent ze dat, weer wel. Ja, ja, ja. Dus daar zijn we dan wel weer blij om. En ik weet ook niet alle roddels rond Marco Bosato. Ik, ik heb de, gewoon een hele hoop gemist. Dus ik daarin. heb er even bij gepraat. <lacht> Had je nog meer leuke dingen... Nou, ik heb nog iets. Wij hadden afgelopen. Jan en ik hadden afgelopen ja. dinsdag Romy Koning uh, te gast in de uitzending. En uh, ik was uh, helemaal verpletterd door dat meisje van twintig jaar die zo goed kon vertellen en verwoorden hoe ze uh, bezig is met die uh, uh, woningnood voor jongeren in Zandvoort. Uh, er zijn zoveel Zandvoortse jongeren die zijn op zoek naar een woning. En kunnen. Uh, dus gewoon niets vinden of ja, uh, in de vrije sector... en dan heel uh, duur huren met hulp van ouders. Of gewoon bij ouders blijven. Of, en dat is bijna geen optie... Uh, Zandvoort verlaten voor, uh, een andere, uh, voor een van de om, omliggende ja. steden. En dat is eigenlijk voor de meeste geen optie. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je geboren getogen bent in Zandvoort... dan is dat heel moeilijk om dat los te laten... Uh, maar nu wil het geval dat uh, door een fout is uh, de, die enquête is, is kwijt, is weg. Dus uh, de oproep is om dus iedereen die die uh, enquête getekend heeft. het nog een keer te doen. Het is misschien even lastig, maar doe het nou, want het is voor zo'n goed doel. Dan kan ze het uh, 8 september allemaal uh, meenemen naar uh, de burgemeester en wethouders. En dan uh, wordt er uh, wat aan gedaan, hopelijk. We gaan het, uh, het staat allemaal op uh, de, de, het Facebook-site van uh, ZFM. Daar uh, is ook de link uh, naar de uh, enquête. Dus ik zou zeggen, tekenen en zet uh, door. Ja, oké, okay, we gaan weer wat muziek doen. Paint your palette blue and gray.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 Zijn we weer. Dit uh, was uh, Don McLean. Hij heet helemaal volledig Donald Richard McLean en uh, is geboren in uh, 1945. En het bekendste nummer van Don McLean is uh, American Pie. En dat nummer gaat waarschijnlijk over de dood van Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Hop bopper. En die zijn toen neergestort. Ja, tijdens een uh, vliegtuigcrash uh, in 1959. Dus ja, ja, ook hij ik, uh, is oud geworden. Ja. ja. Maar hij is er nog. Dus hij, hij leeft nog. Hij leeft nog. Ja, wel. Hij wel. Ja. Um. Oh ja, ik, had, ik heb net een ja. inkomend uh, dingetje. Ik ben heel erg van de Grand Prix. Ik vind alles leuk. Ik kijk ook elke keer. Ik vind het ook spannend. En we weten dat, ik weet ook dat er iets speelt tussen Williams. Dat Williams verkocht is. En uh, nu net uh, krijgen we het bericht... Dat uh, Claire Williams uh, stopt met uh, teambaas zijn voor Williams na de Grand Prix van Italië. Die trouwens voor het uh, eerst weer sinds het corona gebeuren uh, met publiek is. 250 mensen, maar goed, het begin is er. Maar goed, uh, even terugkomen op uh, Claire Williams. Vindt toch wel sneu. Het is uh, een van de oudste uh, Formule 1 teams die er zijn. En het heeft een hele lange historie, dus ja. Sorry dat het hierbij stopt. Ja. Ja, heel jammer. Wacht even. Ja, ik wacht. Even Apeldoorn bellen, want die ja. ging niet goed. Nee, dat ging niet helemaal lekker. Nee. Ik heb ja. hier een hele leuke. Die ken jij niet. Okay. Ik heb ervoor voor je opgezocht. Ik ga de draaien. Hier okay. is ze.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 Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje... en we moeten door, dus voor de laatste keer... het spijt me, het duurt, te lang. Wow. het duurt te lang. Het duurt te lang. sta stil. Het, het duurt te lang. Oh my... Ja, ja goed nummer. Kijk, Dit is dus <laughs> Davine Michel. Ja. En het is weer niet goed, goed hoor bij Maya, want ze zegt van, dit is toch niet haar eigen hè? <laughs> Nee, dat is het ook niet, maar het is, het is gewoon een goede zangeres. Ja, ja, ja. Nee, nee, het is, klinkt goed, ja, ja. ja nou, goed. Nou, doe jij nou maar een keer jouw muziek. Doe ik mijn muziek. Komt is... die aan. Ja, het gaat allemaal niet. Drie Rijn. Welkom te Heerbaraf. Welkom te Scotland. When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be, and I knew wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get on, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets on to you. And if I give up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's favoring to you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more. Just a little bit. Thousand miles all my working. Yes, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home. Yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who comes back home for you. And if I home. Oh, I'm going be, I'm going be the man who's going to hold me I'm going walk 500 miles I'm going to walk 500 miles I'm going to stay a man who walks a thousand miles Be, I'm gonna be the man who's only without you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream, I'm gonna dream about the time when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home and come home, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back. Ja, dit ja, waren dat, de Proclaimers. Ja, en dat, uh, de Proclaimers uh, is een Schotse band... rondom de een eigen tweede Charlie en Greg Reed. De bekendste nummers van de band zijn de Letter From America... en I'm Gonna Be. En die hoorde je net. Oké. Okay. Ik heb wel een leuk liedje voor je. Een, nou. een, een Nederlandse meidenband. Het zijn drie meiden die dit zingen. En het is een beetje oud-Hollands. En, en Echt heel apart. Luister. uit met knappen Jaloers, mijn lieve griet als ik u vaarwel Die bruine meisjes kus ik niet Die zijn zo zwart van vuil Maar de stuurman kwam aan het oor een raar dingetje in, hè, Luus? Ja, er zit een uh, hubbeltje in, maar uh, ik, uh, ik, ik heb een heel leuk nummer en we gaan gewoon lekker weer Marco draaien, want uh, <laughs> misschien wordt hij wakker en komt hij dan toch weer een beetje tot, uh, tot zijn zinnen. Dus hier is Marco Bostato met afscheid nemen bestaat niet. Afscheid nemen bestaat niet Ik ga wel weg, maar verlaat je niet Mijn lief, je moet me geloven Al doet het pijn Ik wil dat je me loslaat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 Dat was weer een uh, heel mooi nummer van uh, onze Marco. En uh, ja, wat kan ik erover zeggen? Kom gewoon weer lekker optreden... en ga gewoon weer de dingen doen waar je goed in bent... en laat de randverhalen uh, los. Uh, ik zit hier... Uh, ik, uh, ik kijk even bij het uh, zandvoort jittertje. En dat is van ons aller Tony Haak. En uh, daar zie ik dat de gemeente Zandvoort... Uh, op zoek is naar kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Uh, zij, uh, zij, willen zij gaan uh, zoeken naar cybercriminaliteit, uh, want dat is een groeiend probleem. Ook is antwoord. Daarom uh, kunnen de politie en burgemeesters de burgemeester wel wat hulp gebruiken. We hebben er maar één, gelukkig. <lacht> zij zijn op zoek naar uh, junior cyberagents die zichzelf, hun omgeving, en de gemeente kunnen beschermen tegen online gevaar. De meeste cyberagents van de gemeente worden op 9 december dit jaar, dus 2020... ook nog eens officieel gehuldigd door de burgemeester en de politie. Dus alle kinderen van tussen de 8 en 12 jaar kunnen meedoen. En we hebben jullie hard nodig. En je kunt je aanmelden via www.joinhack shield.nl. En dat staat op uh, de Facebookpagina van het Juttertje, maar ook in de zand wordt okay. Dus, zet hem op jullie kunnen wat betekenen voor uh, de politie en de burgemeester. Ja, Lucy, ken jij Nina Hagen nog? Ja, ja, ja, dat was een heel vreemd. Uh, van de 90-groefbolonna. Ja, ja, ja, dan wist ik niet dat die van haar was. Maar ze heeft toch ja. veel meer een beetje punknummers ook gemaakt. Is ooit het liefje geweest van uh, Herman Brood. Ja. En, en uh, uh, zij is net als de Tina Turner into the, uh, nou. de Boeddha geraakt. Oh. ik wou zeggen, je wilt het toch niet grappig vergelijken met... <laughs> met uh, nee, nee, nee. Maar Tina Turner maakt tegenwoordig ook mantra's. En dat doet dus Nina Hagen ook. En eigenlijk niet best overdienstelijk, onver, moet je maar horen. Hey, Jeetje. <laughs> nou goed, in ieder geval. Uh, ik heb iets anders. Uh, Tineke Schouten, die blijft altijd dezelfde. Lekker even lachen. Met uh, de koffiejuffrouw. Ik geef koffie, Spa. Nee, dat komt. Nee. Nee, mevrouw Schouten die loopt achter in de vraag maar, voor die zo te zoeken. Maar dan zeg ik, dan had ik even gouden kapjes op. De heren van de muzik hier achter, die denken dat ze rat zijn hier hoor. Die denken dat ze vrouw de kennen laten staan. Maar ik moet het daar waar Nee, Zo is het aan te koken. Dat heb ik heel gezien. Ik wil ook een keer op tijd naar huis. Heb je nog een kapje, dames? Nee, jullie zijn van netjes. Dus kijk, jij is de achter je pianola zo. Wat staat er? Lukvink. Wat staat daar? Hierzo. Ja, hierzo. Hier zo. Ja, hier zo. Hier, grat Ja, ja, ja, zo. Je mag bestaan. Ja, jij kan wel lachen met je arrogante gaan dan. Maar je hebt toch zo gemaakt, hoor, je kleedkamer. Ja, ik heb je kappers net weggehaald. Dan leg ook nog een onderbroek voor je. Ja, binnenste buiten, ja, maar ze denken dat ze rat zijn. Maar ik heb het overdag ook werkzaats, hoor. Ja, ik heb zo vandaag nog een baan en s'avonds dit. Maar ik zeg wel eens: als er iemand in de zaal is, wat, die meer uren maakt per week als ik, wat, dan mag hij nou ter plekke doodvallen. Wapstal, <tie> <Of>, uh, uh... <tie> wat is dat, hé? Is die doodgevallen, hè? Is die dood? Wat heeft hij? He? Een grappie? Achterlijke dakhaas dat hij erbij zit. Dat, zijn de, dat is de mensen een hartverzakking bezorgen, hoor. Ja, je hebt gewoon klappen te doen met je trammeltje. God je zou je maar opruimen, want ik ben het zat nou. Jullie, ja, jullie allemaal, allemaal de ratie opruimen. Schiet, ja, jij ook Zeg, schiet, schiet maar op met je haren. Huppatee, ja. Ja, ik hoorde net mevrouw Schouten al zeggen... ...als jullie zo belaberd blijven spelen, dan huurt ze een Dus. <lacht> dan is ze een goede koper uit. Ja, je hebt een hele goede karaokeapparaat. Hou op, schaai je uit. Mijn zoon heeft er ook in. Die heeft hij twee jaar geleden van mij gekregen... ...voor zijn hersenrebat. Had hij mijn vier al voldoende tjes erop. Dus eh. Uh, als hij minder als vijf al voldoende zet, mag hij van mij altijd een duur cadeau uitkiezen. En nou wout hij gras elkaar ook, dezelfde dus die fraasbrouwer Brouwer in zijn kerven op staan. Ja, die heb ik gekocht. 1500 waardbaxies hebben we erbij gekocht. Cinema Sorrow System zit er bovenop. Ja, zo'n dolblaai uh, system zit erop. Wat rond rond Ja! Ja, maar mijn zoon is heel muzikaal. Want hij zou twee jaar geleden meegedaan hebben aan idols, Maar ja, goed. Hij is niet verder gekomen naast de kantine door. Dus uh, ja, neem me de kom, heb ze lopen klieren. Hij kent zo klieren. Hij had hij bij dat juryled, weet het wij. Uh, Sherry, Sherry, weet je wel. <lacht> Sherry Kargman, die kent ze wel, hoor, Die buik spreekt, pap, zeiden we ja. daar. Alleen dat kindertje beweegt. Weet je, alleen dat kindertje. Die houdt die kap. Ja. Ja. Nee, maar dan had hij voor Sherry een stinkbommetje onder de stoeltje gegooid. Ja, Toen liep ze later door de gangen en had hij gezegd... Ja, maar Sherry, dan ruik u net zoals u kijkt. Ja, maar hij durf. Hij durf. Maar het is een apart kind hoor, wat ik heb. Ja, ik heb ze maar één, ik ben de stapel op, maar ik vraag me wel eens af of die we helemaal normaal. Ja, ik heb pas geleden gevraagd bij de huisarts. Ik zei, had hij bij zijn geboorte soms awesome gebrek gehad? Of zo. Ja, het is een zware bevaling geweest, hoor. Want in plaats van persen kneep ik hem. Ja? Ja. Ja, dat is dat je moeder is, denk. Je wil ze in je eigen houden. hoor, Dus ja. Hij kwam ook heel agressief aan die tje wereld, hoor. De gynaecoloog die trok hem er zo uit en, en, en die gaf zo een tikkie tegen de billetjes voor de ademhaling. Nou, hij met de geluid terug! <lacht> ja, en hij is altijd een laatste pak gebleven. Twee jaar oud, drie jaar oud, janken bij de badsmeed. Dat moest hij en dat moest hij. Overal zijn ze in en hebben karrenvalk heb voor Ja, daar kun je alleen nog aan voor werken. En hij is nog laatste, hoor. Alle dagen super Want ik het ook gevraagd in de huizen, ze hij soms ADSL? <lacht> Ja, nou, hij is alle dagen superlastig, hoor, eigenlijk. Ja, die huisarts die zegt van niets. Hij zei, mevrouw, u bedoelt waarschijnlijk ADHD. Ik zei, ja, dat kennen ook wel. Ja, want hij heeft ook alle dagen haar de hoor. Ja. Hij is helemaal kramp. Hij is kramp. Hij kan zijn eitje niet kwijt. Had je niet zo smoel werkt en zijn eigen man vervelen? Alles waar je koopt, zo smoel. Eh, goed. Vrienden, had je niet. Ik had ook gezegd, nou met de krokusvakantie. Ik zei, hij blijft binnen hoor. Ik zei tegen mijn maand op de straat niet op en het werk ben hoor. Ik zei, we kopen wel wat leuks, weet je. hebben zo'n platen televisie, zo'n LSD-scherm gekocht. Ja. Ze <lacht> zei, maar als hij de straat maar niet op gaat hoor, want ja, met de kerst en zo, dan loopt hij zijn eigen te vervelen. Dan ben ik aan het werk. Had je bij de buurman had een zevenklapper in de duiven til gegooid? <lacht> Ja, je zit te lachen, maar de buurman het prijsduiven zitten, oh, oh Ik dacht dat de buurman zijn kussen uit stond te schudden, oh, -oh. <tieden> Hele straat vol met veren, oh. Ja, maar er stond de buurman met een haakbijl op mijn stoep, hoor. Maar dan neem je het op voor je kind. Ik zeg ook ze, nou, ik zeg waar ze prijsduiven langzaam? zeg tegen de buurman. volgens mij is ze een kruis met scheidlijstjes, want mijn hele venster Ja, natuurlijk. <tieden> Ja, dan koop je wat leuks voor de kind, weet je wat, dan knapt ze die weer op, Maar ja, je weet het niet meer bij kopen. Met Sinterklaas ook, nou ja, hij gelooft al lang niet meer, want hij is 15 jaar. Maar ja, als, het, als het om cadeaus gaat, zijn ze geloven ergens de pauze, hoor. Hè? Ja, wat nou, nou met Sinterklaas wou je ineens een nieuwe fotocamera. Maar ja, hij had er nog twee niet eens uitgepakt op z'n kamer, hoor, dus, uh... Maar hij wou er een met zesduizend megapukkels, dat had hij nog niet. <lacht> ja. Ja, ik heb hem gekocht, zo'n dure, weet je, van, van, van leuke, zo'n erg onderbalen, zo'n ding, ja. Ja, maar mijn maan was link, als je je bent niet goed snik. Als je je lopen te kopen, ja, mijn maan is je hem hoor, echt hoor. Ja, mijn maan zit die gozerette kak vol met pukkels van het vreten van de berenlungen uit de muur, ja, ja. Ja, wat aan het werk ben en het die trek worden dan staat hij die frikadellen uit je muur te, te hapen. weet je? Hij soms al zes of zeven op een dag op. Ja, kets de zaak gaat zo weer verhoog. Oh. Maar ja, goed. Ja, je houdt ervan. maar je hebt je enkel met tranen eerlijk. Want ik ook weer op school komen, Lots. Hebt de leraar in zijn arm geknepen. Ja, die leraar weet helemaal niet meer wat opvoeder is. Ja, ja, je zag niks aan zijn adem, maar ik ben op hoge poten door de school gerold. die jullie ook, ze wil je met je klauwen van mijn zoon aan blijven? Ze verslaan hem zelf verdikken me nooit. Ja, we hebben wel eens een prakje moeten slaan hoor. Maar goed, dat was uit zelfverdediging. <lacht> maar ja, die leraar, die zei dat je is onhandelbaar. handelbaar loopt de hele dag te vloeken op straat, en vieze woorden te roepen. Ik zeg, dat doe niet thuis. Ik een keer op internet kijken, want je kind kan maar een keer als die vieze woorden roept. Misschien dat hij wel die ziekte van Jules de Nou ja, goed. Je neemt het voorop, hè? Je neemt het op voor zo'n kind. Wat je houdt ervan, het heeft ook heel lang geduurd voordat we hem konden krijgen, hoor. Hou op, schij uit. We hebben twaalf jaar tegen de klip en opleggen, wippen. Ik wou het zo gewoon gekend, kindje kun je je niet voorstellen. Echt, ik was te wat overspannen van. Elf jaar lang hek ik op de kalender zitten turen. Elke maand zat ik in de spanning en elke maand was het weer een fiasco. Dan haak ik weer mijn poes in de hangmat. <lacht> Waren het al laag, hoor? He? Waren het al laag? het weten we waren helemaal nagekeken. Maar die zijn natuurlijk die knoog, ze Kijk, verdikken met een keer naar mijn maan, misschien leggen het dan he? Maar die gyniklozen, nee mevrouw, die zatlijers zijn kaallicht vrij, dat zal het zwempen ze hier Dus ja, dat was het niet. Is ze nou dat is er wat mis met mijn kiphak? Nee mevrouw, u hebt een pracht kiphak. Hij zegt het staat te er mooi erbij bij, is een duinvile in kraandraado. Dus ja, dat was het niet. En toch was ik nooit zwanger. En toen, na elf jaar werden we ineens gebeld het AMC. Dat ligt bij Amsterdam. Of dat we mee wouden werken aan een test. Want er kwam een gynaecoloog van Amerika hoor. En die boekte hele goede resultaten, zei een babywoud. Dus mijn man en ik te hey, nou, heen oh knapen Oh, Het leek Dr. Kilder wel. En die zat allemaal vragen te vragen. Ik verstond er geen hout van. dan zat hij alles op te schrijven. Maar er zat een vertaalstertje bij dus. En die zei, maar alles was oké. Okay. En ineens zitten de vijf ze zeggen: nou moet u even achter het gordijn gaan met uw man. Moet u even samen uitkleden. Moet u heel even aan de arts laten zien hoe of dat u thuis altijd de liefde bedrijf'. Ik zei, daar, daar. Ik zei, ik werk niet mee aan die porno. Ze zei, nee, maar iedereen doet het hoor. Dus ja, mijn man zo ook werk toch mee, zet hij tegen me. Ja, mijn man kan overal, hoor. <lacht> ja. Ja, we mogen bij ons in het dorp genezen blokken maar inkomen. in komen, dus dat weet je wel, hoor. Dus, ja. dus wij ons eigen uitgekleed achter het gordijn, moesten we op zo'n bed gelegen. Je kan die beiden wel, hoor, met zo'n papieren rol erop, hoor. Nou, ja, we lagen te kraken met z'n tweeën, hoor. En in ene kwam die arts met hem hoofd en die staat even naar ons te kijken. Toen zegt hij, oké, okay, stop het, stop het. Nou, nou, toen moesten we er al mee ophouden. We waren nog ineens klaar. Toen ging die terug naar hem zijn bureau. Die arts begon allemaal dingen op te schrijven. Mijn maan ze wat zit hier nou te schrijven? Ik zei, dat weet ik wel. Ik zei, een receptie. Ik zei, we aan de kennis aan de ons verdienen. We zullen wel weer wat even op te slikken hoor. Dus wij gelijk de briefje meegenomen naar de apotheek. Maar ja, daar konden ze het middel niet. Ze hadden er nooit van gehoord. Hoe heet het nou, goed? Eh, uh, uh, waar kent hij altijd het uh, noem? tritioterol was het, maar ze konden het niet. Hij zei gewoon kijken in de boek. Hij zei nee, hij zei we hebben het. Hij zei tritiotipan heb ik wel. Hij zei maar dat is voor druipneuzen. <lacht> ja. Ik zei nou, dat hebben we niet hoor. Nee. En uh, toen ging hij opbellen hoor. de apothekers heeft hij afgebeld. Niemand kan het middel. Toen was er een die belde terug en zei tritiotipan kan het voor even weer storing zijn. Ik zei nou, dat kan ook niet, want mijn man en ik zijn niet van de bed afgevallen hoor. Dus, ja. Nou, toen zei hij: Spijt mij. Hij zei: wij, wij kunnen dit middel hier niet. Het is een lekkere apotheek, het bij jou. je hebt toch gestudeerd met die botte hersens hier bovenkomen? Ze Misschien mooi zo'n botte keer goed aan het werk. Zei. Ik zei: Dan pak je de telefoon van de toonbank. Bel je even op naar Amerika. Want er staat het middel, betekenen. Kan. Hij zegt: Verrek. Hij zegt: Is het Amerikaans staan wat er op de briefje staat? Ik zeg: Ja! Zo, hij zei: Maar nou snap ik wat er staat? Hij zegt, hier staat geen tri te Hij zegt, hier staat... ...tri die odder Oké. Oh, ja, het duurde een beetje lang, hè? Ja. Ja, geeft het niet. Nee, doe maar lekker muziekje. Het is... Dus, uh... Prima. Tijd. Janice Joplin, son of a preacher man. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered 'round, start started talking. Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows. The me, was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me, was the son of a preacher man, See yes, he was, he was, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try, when he started sweet talking,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 Ja. ja, dat was dus uh, Janis Joplin. En uh, zij hoort dus in het uh, rijtje thuis van Imi Wijnhaus, Elvis Presley... Club van 27 uh, was dat. Wie? Die zijn allemaal op 27-jarige de Elvis Presley niet, hoor. Nee, maar, maar ook... Die van de door De Reden uh, en, ja, ja, allemaal dus rond 27. Allemaal 27. Ja. Helaas, en ze heeft zulke uh, mooie muziek gemaakt. Ja. Ja. Dus... Nog een nummertje doen? Doe maar. Chuck Berry met Mustang Sally... Straks, of we, hoort u al straks weer na het, uh, in het tweede uur, na het, aan de andere kant van twee uur. Ja, hebben we nog wat dingen die we gaan doen? We we ook... gaan, uh, ja, we gaan uh, zeker. We hebben nog nieuws uit de regio en we hebben nog landelijk nieuws. En we gaan ook iets uh, kijken, zeggen over de walmuur in Amsterdam die neergestort is. Ja. Uh, en uiteraard heel veel muziek. Oké. Okay. En zet ik nu vast de dinges aan. Wat sorry, just quickly, what if it's? Down,